Faces I see frustration growing and they don't see it show.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 do or leave a bad taste in your mouth you act like you never had them. and you won't be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 In januari stelde het IMF zijn groeiverwachtingen voor de wereldeconomie over dit jaar naar boven bij. Voor volgend jaar wordt een nog grotere groei verwacht. Toch betekent dat niet dat de crisis voorbij is, zegt strauss kaan Volgens hem hebben de toenemende overheidsinvesteringen wel een gunstig effect, maar moeten vooral de privébestedingen nog stijgen. In Dubai is het panoramadek van de hoogste wolkenkrabber ter wereld weer open. Twee maanden geleden werd de uitkijkplaats gesloten. Nadat de lift door een storing stil was komen te staan op de 120ste verdieping, waardoor is nog steeds onduidelijk. Vijftien mensen zaten drie kwartier vast. Toen de lift vanmorgen weer werd opengesteld, stonden er meteen tientallen toeristen klaar om naar boven te gaan. De Burj Khalifa is het hoogste gebouw ter wereld met 828 meter. Dat is 4,5 keer zo hoog als de Rotterdamse Euromast. Het panoramaplatform is op ongeveer 550 meter hoogte.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 Bij het internationale ruimtestation ISS zijn vandaag drie nieuwe bemanningsleden aangekomen. De Amerikaanse vrouw en twee Russische mannen zijn er naartoe gebracht met een soyuz raket die vrijdag in Kazachstan was gelanceerd. Over een paar dagen komen er nog zeven collega's bij. Die komen woensdag aan met de Space Shuttle Discovery. De astronauten en cosmonauten gaan experimenten doen met een waarschuwingssysteem voor aardbevingen. Verder moet het waterzuiveringssysteem aan boord van het ISS worden gerepareerd.